Nee. Maar dat, ja. ik, vond dat, ik vond dat een leuk grap. Ik vond dat een, een okay. lief ding. Dus nee, nee, ik ga sowieso langskomen. Ik wil jullie in ieder geval bedanken. Um, ja, ja, heel veel eh. plezier. Voor Dien. de gezelligheid, sowieso. En um, ja, sowieso een plaatje voor mij. Als we het hebben over goede muziek, dan moet er altijd iets tussen zitten van de Beatles, van Queen. En van de King zelf: Elvis.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 World, a quarrel, a lover's right, I'm sorry, but my letter keeps coming back So then I dropped it in the mailbox as an a special deed Bright and early next morning It came right back to me She wrote up on it, return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 number no such zone met het nieuws. Het is zes uur. Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Door sneeuw en gladheid is er code geel in een groot deel van het land. Er kan lokaal tot vijf centimeter sneeuw vallen. Op veel plekken is daarom gestrooid. In Den Haag en Rotterdam reden de hele nacht trams om de rails ijsvrij te houden. En Schiphol heeft zo'n honderd vluchten geschrapt vandaag. In Oostenrijk is een Nederlander om het leven gekomen door een lawine. Bij Tirol was hij met twee anderen buiten de piste aan het skiën... toen ze werden meegesleurd. De man had geen lawinepieper en werd na een uur gevonden door een reddingshond. Een reanimatie had toen geen zin meer. Het Amerikaanse leger is er klaar voor om dit weekend Iran aan te vallen. President Trump twijfelt nog wel. Hij is bang dat het bol dan escaleert. Dat zeggen adviseurs aan Amerikaanse nieuwszenders. Deze week spraken beide landen elkaar nog over onder meer het nucleaire programma van Iran. En het kabinet moet de plannen om uitkeringen van arbeidsongeschikten te verlagen... meteen schrappen, dat vindt CNV. Die zegt dat die groep er in de toekomst flink op achteruit gaat. Na 2029 gaan arbeidsongeschikten 40 minder verdienen dan in loondienst. Een ramp, zegt de vakbond. Het weer is zoals gezegd code geel in grote delen van het land door de sneeuw en door de gladheid. Vanmiddag gaat het dooien. Dan wordt het 2 tot 6 graden. Door de oostenwind voelt het wel wat kouder. Dankjewel, Marijke. Oké, okay, zeg maar, A4 Den Haag, Amsterdam voor Soeterwoude Dorp. Daar heb je nu 5 minuten vertraging. Succes! Oh, zet die chocomel maar op het vuur. Zit je er straks ook lekker warmpjes bij. Als het sneeuwt of ouw, aangot. als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel.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 Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Frank van der Lende. Dit is Veronica. De... 10 minuten over zes op deze donderdagochtend. Rij voorzichtig, het kan glad zijn, maar geniet vooral... Hoe oh, is er iemand met vakantie? Inval Frankie, inval Frankie. 100% feestgarantie. Inval Frankie, inval Frankie. Aflevering 338. We begonnen met Doe Maar en we schakelen door naar Shell Crow is een hele leuke If It Makes You Happy op Radio Veronica.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 Somewhere Sharon op radio. Nou, nou, klinkt het? Je, nou ja, met jou erop een beetje gek natuurlijk, want normaal gesproken hoor ik Gerard. Ja. Maar wel ook vertrouwd. Nou, zeker. Nee, ik vermaak me ontzettend. Uh, dit zijn sowieso allemaal lekkere liedjes die we kunnen draaien, die we kunnen voorschotelen aan zeker. het land. En de sfeer is ontzettend goed hier in de studio. Heel goed. Dat o, is ook lekker. Hoe heb je geslapen, Frank? Nou, wat lief dat je dat allemaal vraagt. Zit er iets achter? Ik word bijna achterdochtig. Herken je dat, Mareike? Als hij Ik zo... zou er bij Max altijd wat achter zoeken. Ja. ja. Ik, ik wil alleen hoe aan geslapen. Nee, ik lag uh, rond een uurtje of kwart over negen. Ik had een drukke dag gisteren. Jongen. Ja. Oh, oh. Oh. Podcast hier opgenomen, ik heb een nieuwe podcast. Mag ik even reclame maken? Ja, plug maar. Het is kwart over zes. Kan Nou, hoor, Bas en Frank onderweg naar morgen. Dat is met mijn vriend Bas Louise bekend van Man, Man, Man de podcast. Ja? Een van de succesvolste podcasts van uh, nou, Nederland was dat wel. Maar die zijn gestopt. Dus ze hadden ruimte om met mij onderweg te gaan. En we gaan in de auto ergens naartoe. En dan lullen we over het leven van bijna veertigers en stellen we doelen. Waarom mag ik vragen? Want dat is een format, hè? dat je ja. dat in de auto doet. Ja. Waarom moet dat nou in de auto? Nou, omdat Bas heel erg van onderweg zijn houdt. Dus hij okay. houdt van autorijden. Hij is een taxichauffeur geweest. Oh. En die heeft hele leuke gesprek in de auto altijd. Ja. Met de Waarom dat is? Ja, omdat je elkaar niet aankijkt. Precies. Ja. Dus ik kijk nu jullie allebei niet meer aan. Ah, ja, en dan ben je ook gelijk achterdochtig... als ik jou alleen al vraag of je... je goed geslapen hebt. In de auto was dit niet gebeurd. Nee, dat is wel waar. En ik, hoor, ja. Ja. Ja, ik ben even nieuwsgierig. Je zegt, je kijkt elkaar niet aan. Maar inderdaad, als je bij iemand in de auto stapt... Ja. bij een collega of ja. bij een vriend... Of, dan doe je dat toch soms bewust soms, wel? Soms we draai geval, je Hoe gaan je daarmee om? wel of niet naar elkaar kijken. Is dat ongemakkelijk? Nee, ik vind het, Kijk, als er iets echt besproken... Ja, aan de andere kant ga je dan juist misschien vooruitkijken als, als het kwetsbaar is of spannend is. Yeah. Maar ja, ik, soms probeer ja. je even een band te bouwen, dus dan kijk je elkaar op. Ik ben ook een aanraker, dus dan, dan tik ik je wel op je schouder eventjes of zo. Ja, maar dat, daar komen al die formats vandaan. Ik wil niet uh, dat, zeggen dat je het allemaal hetzelfde doet, maar in principe uh, het is een concept. En het is toch vaak ook dat de presentator gasten in de auto heeft en ja. net even wat meer eruit trekt. Ja, ja, ja, ja. Je voelt je iets anoniemer toch? Dus dat heb ik gisteren opgenomen daar had ik ook nog een interview bij Radio 1. Oh. Over onze top 520. Ja, en wat niet was alleen was? bij Radio 1, maar ook bij Wouter en Frank. Ik zat ook nog bij Niki gisteren ja? om tien over half vijf. Dus ik had een hele drukke mediadag. Uh, oh, oh, en vooral over die top 520. En daar knallen wij zo meteen mee door. Want het is vandaag de beurt aan jou om een liedje uit te zoeken... die hoop, liefde, uh, kwetsbaarheid aangeeft. Zeker, ik heb wat klaarstaan, maar ik ben nog niet klaar met jou, Frank. Oh, Want waar in deze dag... Is jouw jas zo ongelooflijk goor geworden? <laughs> ja, zie jij, hij moet jou hebben. Zeg, ja, dat was toch. Uh, een, dat ja, ik moet dit even het uitleggen. Maar het was Frank een vooropgezet plan, dit ja, komt met, met, met zijn lange, lange, prachtige ja, lijf ja, komt ja. hij binnenlopen s ochtends. En ja. nou, ik zie me daar en het lijkt wel een vogelscheid, maar zijn hele jas ja. zit onder de kak. Het hele is niet, niet te geloven. Ja, ja, ik weet dus niet wat. Ik weet nog Je wat weet niet het wat het is. Heb je even geroken? Nee, misschien was het me kwark, Dacht ik. Maar dit pakje zit gewoon dicht. Ja, het was wel zuivelachtig oogte. Ja, dat klopt. We dachten ja. nog tampen staan misschien. Ja, of misschien met een flesje voor je kind of zo. Oh ja, nee, nee. Die hebben allemaal geen flesjes meer. Zo. Ik heb geen idee, Ik heb schoongemaakt en ik ben doorgegaan met mijn leven. Want ik dacht, er moet er nog een show komen. Ik denk, ik kan wel naar de stomerij rennen. Die is ja, niet open, dat heeft geen zin. Heb hebben er helemaal niks aan. Nee. Nee. Hoe heb jij geslapen? Ik heb heerlijk geslapen. Ja, maar ja. kan ook. Ik heb ook heerlijk geslapen, ja? Heb jij ook lekker geslapen als je nu aan het luisteren bent? En laat het vooral eventjes weten. En dus, die stop 520 mag je ook al via ons nu eventjes uh, via de app doen. doen, doen Zeker komen. Uh, mooie liedjes die passen bij nou, hoop, liefde en positiviteit. Die we dus uh, nou, samen met Wardshout de wereld in gaan slingeren. Uh, in maart, zeg ik elke keer maar weer. Want er zijn nog wat te hebben. we gaan nog wat goochelen met data. Yeah. ik heb al vijf keer versproken ongeveer. Dus ik, ja, ga, inderdaad. ik hou het nu gewoon op halverwege maart. Z zullen we nu stoppen? ja Jij bent zo meteen ja, aan de beurt met ja. een liedje. Ja. Ja, ja, kan, ik, je, kan je ons wel een beetje lekker maken of niet? Nou, ik kan alleen maar zeggen dat ik een beetje zenuwachtig ben. Ik weet dat uh, de inzending van Marijke gisteren echt een, een schot in de roos was. Dat was Ik Zie Je van uh, Goldband de Haagse formatie, natuurlijk. En uh, ik heb iets compleet anders, maar echt helemaal anders. Waar komt jouw formatie vandaan? Kan je daar een tipje van de sluier? Nou, dat is hoe zie je zo. Mooi. Goedemorgen. My heart. Baby Let me be Cause you don't care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 J- In een soort van trance van dit liedje. Stardust and music sounds better with you. Zometeen het laatste nieuws bereiken. Wat zit erin? Nou, het lijkt wel mee te vallen met de sneeuw. En waarom hebben we eigenlijk een kin? <lacht> ja, blijf luisteren. Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.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 Dan is er nog een beetje te slapen. Verkeersinformatie: er zijn 7 vertragingen. Dit zijn de drie langste. A4 Den Haag, Amsterdam tussen Leidsendam en Soetwaterdorp 7 minuten. A4 Den Haag, Rotterdam tussen Den Haag Zuid en Den Hoorn 8 minuten. En A7 Hoorn, Zaanstad tussen Avanhoorn en Permanent Noord heb je 14 minuten vertraging. Gelukkig is zij al dat scherp. 2 minuten over half 7. Ben je altijd scherp, Marijke? Ja, nou, dat hoop ik wel. Ja, nou, het laatste nieuws nu. Goedemorgen. Het lijkt wel mee te vallen met de sneeuw in het land. Rijkswaterstaat zegt dat nergens nog echt problemen zijn gemeld op de snelwegen. Maar het advies blijft wel om voorzichtig te zijn. Een Nederlander is in Oostenrijk gedood door een lawine. Hij was met twee anderen die het wel hebben overleefd. Een van hen was zijn zoon. Ze waren in Tirol buiten de piste gaan skiën. Mark Zuckerberg moet zich verantwoorden in een zaak die is aangespannen door ouders. Ze vinden apps zoals Instagram veel te verslavend voor hun kinderen. Daar werken we aan, zei hij. Ja, ja, ja. Ik ben er ook zelf bij, toch, denk ik, als ouder? Ja. Ja, is het niet goed dat daar misschien wel even wat awareness voor komt? Zo? Zeker, absoluut. Maar ik hoorde fragmentjes vanochtend uh, in het nieuws over dit. En dat zeggen ouders van die Amerikaanse huis, hij heeft bloed aan zijn handen. En hoe ja. kan hij leven met zichzelf? En ja, het is gewoon uit de hand gelopen met dat hele Facebook. En het is, ja, het is. Het, je bent er toch zelf bij. Of ben ik dan. Ja, nou, ik ben het niet helemaal met je nee? eens, denk ik. Nee, dat denk ik niet. Oh, ik bedoel, we, zijn, uh, we zijn natuurlijk een beetje in die social media gerold natuurlijk. Ja. En ouders zijn zelf ook heel verslaafd aan, uh, aan die apps. Ja, en ja, natuurlijk kan je daar wel wat aan doen, maar verslaafd is verslaafd. En dat is ook gewoon heel erg lastig. En als je dan je kinderen groot moet brengen uh, met het idee... nee, jij mag niet op een ja. iPad, jij mag niet op je mobiel... Maar dan moet je het zelf ook dat doen. Dat heeft bijna niet te doen. Als het een probleem is bij je kinderen... Kijk, ik geloof heel erg in het opvoeden dat, het, uh, dat ze gewoon jou nadoen. Dus goed voorbeeld doet goed volgen. Tuurlijk, ja. dat is ook zo. Dus dan moet je thuis gewoon... kijk nu zijn die van mij nog klein genoeg... Ja. maar als ze groot worden, ja, dan gaan gewoon die telefoons in een bakkie thuis of zo, toch? Ja. Wat ze buiten doen, ja, daar kan ik niet zoveel aan doen, natuurlijk. Maar vind ja. je dat ze dan helemaal geen verantwoordelijkheid hebben bij Meta? Nou, ja, ja, ja, ja nee, ik ben ik ik geloof daar niet zo in. Ik ben daarin dan weer een liberaal. Dat ik ja? wel vind dat je gewoon... Alles, ook met het verbieden van drank en drugs en zo. Ja. Maar we zijn simpele zielen. Hè? Er zijn allemaal hele, hele knappe koppen die daar bezig zijn... om die apps zo ontzettend ja. uh, prikkelvol uh, uh, te maken... dat wij het niet meer zonder kunnen. Nee. Dat is best wel kut. Nee, maar dan moet, je, dan moet je alles stoppen. Dan moet je ook de gallegals dichtgooien. Ja, daar zat ik ook aan te denken. Kijk, alcohol is natuurlijk ook onderdeel van deze discussie altijd. Hè? Want dat ja. verbieden we niet. Terwijl dat eigenlijk misschien nog wel verslavender is... dan menig andere soort drugs. Ik weet het al niet zo goed. wel. Ik vind het ook een hele lastige Precies, altijd. Ja, ik dan ook. Ik, ja. En dan heb ik met dit dan ook. Social media en Meta ja. en Facebook en Instagram. Noem maar op. Nou ja, ze, ze interviewen natuurlijk wel eens kinderen. Ook bij de NOS. We ja. hebben ooit een reportage gezien. En die kinderen zeggen zelf. Ja, ik heb gewoon schermtijd van 16, 17 uur. Ze slapen niet. Ik, hè? ik, ben, nee. ik ben een beetje jaloers op mijn broertje. Want die heeft nog geen telefoon nee, en die heeft ja. dat niet. Nou, dan denk ik. Ja, Meta, kom op. Zeker. Dit is... Hier moeten we wel samen wat aan doen. Precies, er zit een verantwoordelijkheid in. Maar iedereen loopt er ook nog gewoon mee te struikelen. Ik heb nu allemaal basisscholen bezocht. En daar ja. gaat het dan ook over het telefoonbeleid. Ja. Van wanneer krijgt een kind een telefoon? Oké, okay, stel, want dat vaak gebeurt het in groep 7-8 of zo. Maar als er eentje een heeft, dan moet iedereen natuurlijk een telefoon. Ja. Ja. Terwijl nu, zijn er, nu gaan er stemmen op om dan gewoon helemaal geen telefoons meer op de ja. basisschool. Dus pas ja. dan de middelbare school. Die social media verboden tot 15. Kijk, daar geloof ik in. Ja. Maar dan om het gewoon helemaal soort van te verbieden. Ja, daar, daar, ik geloof niet in verbieden. Meer leeftijdsgrenzen niet verbieden, dat dus, is eigenlijk jouw. Ja. Ik had het verhaal voor de kind beloven Zullen we die over een uur doen? Ja, want anders zitten ja, we alleen met de lul uit als kind ja, dat... <laughs> <laughs> Sommige mensen hebben dat wel. wel ja, ja. Zo'n billetje. Ja, zo'n billetje. <laughs> het, uh, weer nog, er geldt nog wel code geel in delen van het land, wordt de gladheid. Vanmiddag gaat het dooien, het 2 tot 6 graden. En door de oostenwind voelt het wel wat kouder aan. Dus ja. een je warm aan. Ik zie alleen nog maar zo'n billetje voor me. Wij ja, we weten ja. ook allemaal over welke ex-collega dit gaat. Ja. 100%. Ja. You are ja. Dat is. Oh. Woorden. Maar ik ken de luisteraar niet toch? Dus. Nee, denk. Kom niet op die punt trail. Goedemorgen. Het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 Die hebben we een beetje verbouwd, want die staat in het teken van... De Stop. Stop. Stop 520. Ja, die lijst gaan we uitzenden vanaf 16 maart. Samen met Warchel verzamelen wij liedjes om kinderen in oorlogsgebieden... hoop, liefde en leven te geven, positiviteit. En dan kan je meedoen via radioveronica.nl. Vanaf 2 maart kan je daar je plaatjes aandragen... Kan ook al via de app nu, hoor. Je bent van harte welkom. Stuur ze in. En wij geven een klein voorzetje. Morgen is dat aan mij de beurt, gisteren was het aan Rijken de beurt... en vandaag aan Max. Aan welk liedje moest jij denken, Max? Nou, ik uh, dacht, ik ga eens even helemaal aan de andere kant van Rijken zitten. Die had natuurlijk gisteren... Uh, ik Zie Je van Goldband, de Haagse formatie. Was echt een schot in de roos. Prachtig liedje. Ik dacht, ik ga voor een Japans nummer uit 1963. Oh, dat is een hele andere kant, hè? Ja. ja. Ja, ik zag het zelf ook niet aankomen. Nee, oh, leuk, kijk, leuk. je vroeg natuurlijk uh, een nummer in te sturen... wat doet denken aan hoop en liefde. Ja. En daar zit volgens mij... Ik, ik kan geen ander nummer bedenken wat dat meer voor mij betekent... dan dit liedje. Het gaat uh, over een man die uh, zijn grote liefde is uh, verloren... en die omhoog kijkt en fluit... om zijn eigen tranen niet naar beneden te laten vallen. Ach... En Sukiyaki, zo heet het nummer van Kiyoshi Sakamoto. Dat betekent ook kijk omhoog en loop. Ja, ja. Wat is er meer hoop dan dat? En hoe ben je hier er ooit opgekomen? Nou, dit nummer is ooit uh, uh, nummer 1 geweest in Amerika. De eerste uh, anderstalige nummer 1-hit in de Billboard Hot 100. Mm -hmm. En het is gelijk ook de enige nummer 1-hit die ooit in het Japans is geweest in Amerika. Dus wat dat betreft het is het best wel een bijzonder liedje. En ik leerde het kennen door Gerard. Uh, ja, dat zal je ook niet verbazen, maar die had dit een keer in de Dr. Pop. En ik dacht, wat is dit ongelooflijk? Ongelooflijk mooi ja. En elke keer als ik het hoor, denk ik... Jezus, wat is dit? is is prachtig. Ik krijg toch een beetje volle traanbuisjes. Dus laten we ook vooral niet door het intro heen lullen. Nee, nee. Uh, let wel, het is een plaat uit 1963. Ja. Niet super nieuw, maar wel echt ongelooflijk mooi. Wil je nog even aankondigen? Kiyo Sakamoto met Tsukiyaki. Jezus, wat een mooi liedje, Max. Mooi, hè? Ik hoor hem voor het eerst. Um, en, en met mij ook heel veel mensen via de app van Radio Veronica. Ik heb echt zoveel appjes binnengekregen. En uh, Richard van der Velden die stuurt nog... Dit is het aller, allermooiste liedje ter wereld. Nu kijk ik omhoog om mijn tranen niet te laten vallen. Oh, mooi, hè? Lekker is dat, ja. Fijn dat de mensen ervan genoten hebben. Kiyo Sakamoto. En Sukiyaki. Ja, dat was hem. En je hoorde hem op Radio Veronica. Je raakt het nooit! Iets voor zeven op de... Of een blinde gok, maar rijke ketel, je krijgt een onmogelijke vraag om je oren. gewoon weer lekker, de, de quiz. Eh, toch wel zo'n mooi liedje. Even weer wat lucht in het leven. Marijke is daar twee voor. Gefeliciteerd alvast. Dank het wel. Het kan twee twee worden natuurlijk. Uh, maar gisteren was het wel heel makkelijk voor, voor jou dan, dus we hebben het iets makkel, moeilijker gemaakt. Gisteren was het makkelijk voor mij, Hoezo? Ja, het ging je makkelijk af voor meneer. Dus we gaan je weer even uitdagen. Ik ben gewoon heel goed. Het fragment van vandaag komt uit het NPO-programma First Dates, de show waarin we kunnen genieten van mensen die op een eerste date gaan. Klinkt logisch, dat is het ook. En in de laatste aflevering mochten wij genieten van de date tussen Ruben en Julian. En vooral Ruben houdt van, van aparte vragen stellen. En Julian moet daar nog een beetje aan wennen. Um, goed. We zien dat met zulke diepzinnige vragen Ja, heftige ja, filosofie en zo. Hmm. Um, dit. Um, ja. Ik denk dat ik dan ga voor de... Ja, waar gaat het voor? Hij krijgt een vraag en dit is zijn antwoord. Nou ja, nee ja, god. Dit is een diep filosofische vraag. Maar wat was de vraag? Dan gaan we eerst even naar de vraag. Uh, Oké, okay, ja, helder. Okay. Wat denk je dat het is? A, als jij een pasta soort was, welke zou je dan zijn? Op basis waarvan moet ik hier nu antwoord op geven? Nee, alle planten konden, konden praten, wat zou je ze dan vragen? Als planten konden praten, wat zou je ze dan vragen? C, als je agressief een land zou koloniseren, welke dan? <lacht> dus die man bij First Dates vraagt ja. aan de andere man een bepaalde vraag en, die en zijn, zo zijn antwoord dag. is? Zo, dat is wel een hele diep filosofische vraag. zeg. Ja. Maar wat was de vraag? Ja. Mag ik antwoord B, antwoord B nog een keer hongen? Zeker. Als, je, als planten konden praten, wat zou je dan aan ze vragen? Aan een plant. Hoi, plant. Hoi, plant. Had een goed beetje, bijvoorbeeld. En a antwoord A: wat, wat, welke pasta-soort? De pasta-soort, ja. Fusili. Uh... Of als je agressief een land zou koloniseren, welke dan? Ja, dat is C. Ja, dat vind ik geen gezellige nee, vraag. Nee, dat ga je op een eerste day natuurlijk niet aan elkaar ja, vragen. Ja, je dus diep, een diep beetje, filosofisch. Ja, na, ja diep nee. filosofisch, maar niet gezellig. Volgens mij is het ook een beetje cynisch wel, hoor. Dat het diep filosofisch, hoe hij daar zo op reageert. Oh, diep filosofische vraag Ja, het is eigenlijk een hele gekke vraag, denk ik. Ja. Dan staat hij onbekend, natuurlijk. Ja, we zijn lekker aan het happen. Ik denk dat ik ga voor uh, antwoord nummer A. Um, als jij een pasta soort was, welke zou jij dan zijn? Ja. We gaan even luisteren. Als jij een pastavormpje <tus> zou zijn, welk vormpje ben je? <lacht> um, ik denk dat ik dan ga voor de, de dikke dagje het hebben. Lekker. En waarom? Omdat ik een uh, iemand met vol, vol karakter heb. Ja, vol <laughs> karakter, iemand met grote uh, inhoud en. Reading, uh, ja. ja. ja, De dikke takje. <laughs> Wat zouden jullie zijn dan? <laughs> nou, daar kunnen we het een andere keer over hebben. Want het is antwoord A goed. Ja, dankjewel. Dankjewel. Het gaat 3-1 ja. inmiddels. Maar deze moeilijke vragensteller geeft ook zelf nog antwoord op zijn eigen vraag. Uh. wil ik je wil ik nog even mee, uh, meegeven? Die uh, tricolor fusili. <laughs> ja. Vol met verrassingen, altijd een twist. Ja. Altijd een twist, ja, ja, ja. vol verrassingen. Ja. Mooi. <laughs> ik het leuk. Wat een programma toch, hè? Het is even voor jou!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 Van de Spannen.